Uur. Dit is door al met het NOS-journaal. Het Radboud UMC in Nijmegen waarschuwt Kukoorts patiënten voor een arts die er is kant bezig is. De alternatieve arts zou patiënten met het Kukoorts-vermoeidheidssyndroom bloed afnemen en daarna weer inspuiten. Een internist van het Q-koorts expertisecentrum in het Radboud UMC zegt in de Gelderlander dat de methode risicovol is en vergezocht. Bloed wordt volgens haar onder niet te controleren condities opgeslagen.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 moeten daarvoor wel toegang tot internet hebben om hun saldo op te waarderen... en te zien hoeveel ze gebruiken. Volgens de energiebedrijven leidt het prepaid systeem uiteindelijk tot minder afsluitingen. Twee vermoedelijke dieven zijn vanochtend vroeg na een achtervolging... door Gelderland en Overijssel spookrijdend op een politieauto ingereden. Dat gebeurde op de A1 bij Deventer. Ze raakten ernstig gewond, twee agenten hadden lichte verwondingen. De twee verdachten reden met hoge snelheid weg... na een inbraak in een supermarkt in Delden in Overijssel.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 Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag. Zin in Zandvoort, Zandvoort is Zin in ZFM. ZFM. Met nu. Goedemorgen, Zandvoort. En zeer goedemorgen op zaterdag 13 januari 2018. We zijn alweer. Uh, ja, we zijn al in de tweede twee weken week, verder. hè? Ja. Goedemorgen. Wij zitten weer in Hotel Hoogland en als je langs wil komen om te luisteren, te kijken en misschien een opmerking wil maken, dan nou kom dan gezellig langs. Ik zie al weer de, de koffie, is bruin. De koffie is bruin. Koffie is bruin. Koffie is bruin en daar staat iedereen in de jaren. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Links van mij staat Jacques Jozef Duinmeijer die de plaatjes uh, draait, de techniek en de regie bijhoudt. Rechts van mij. Goedemorgen ben Zonnevel. Goedemorgen, geen Rutte. Wat gaan we allemaal doen, het eerste nou, uur? Nou ja, het eerste uur. De, de drie mensen zitten al voor ons. Uh, Museum Podium, Nieuwe Stijl, heb ik het maar genoemd, Noortje. Noortje Müller, Pit Hermans en onze allergrootste <coughs> dichter van Zandvoort. Marco Hermes zit bij ons. Uh, daarna krijgen we uh, ja, in het kader van de uh, gemeenteraadsverkiezingen de, in maart nog een nieuwe partij. En dat is uh, uh, Amsterdam aan zee. Dat is wel een bestaande partij. Nou ja, is ja, die jaar geleden is je ook mee, doen... uh, mee geweest? Oh, sorry. Dat wist ik niet. Uh, Wim Peters, die uh, komt daar ons uh, verder meer over te vertellen. En wij sluiten het eerste uur af met een, uh, een wintereditie van de Art Boulevard. En dat is best wel leuk. We gaan het zien. Uh, het was uh, op de boulevard. Dat was in de, de zomer. hè? Ja. Dus, dus, dus en, en komt ons daar het een en ander over te ja. vertellen. Ja. En daarna? Tweede daarna tweede gaan uur, wij uh, met het tweede uur en dan zien we wel verder. Laten we de eerste okay, we uur gaan de eerste. doen. Want het wordt erg politiek in het tweede uur. Ja. Noodje. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ja. Ik heb je column gelezen, Marco. Ik weet hoe je erover denkt. <laughs> Veel plezier stond eronder. Ja, om, ja. Op het ja. scherp van de snede. Ja, ja, ja, ja. Is dat zo? Veel Leef plezier met je politiek, Marco? Of, uh... Nou, je moet uh, dingen met een uh, knipoog... Uh, kunnen volgen. Een beetje ja. van een afstand. En je ziet een boom het beste van een afstand, niet als je met je neus tegen de stam staat. Hè? Ik zie daar toch wel een, uh, een ondertoontje in van het zijn allemaal vrijwilligers en doe je best. Nou, ik heb wel, dat is ook, dat lees je ook tussen de regels door. Ik heb uh, ontzettend bewondering voor de mensen die het doen. Chapeau, je moet het toch ja. maar uh, doen, uh, je moet het tegen kunnen. Uh, dus uh, ik ben niet echt uh, onbekend in Zandvoort. Dus mensen zeggen de meest vreemde dingen tegen je. <lacht> en, uh, als je in de waar, ja, ja, en als je in de politiek zit, is dat nog dubbel Ja, Moet je ook tegen kunnen, hè? Ook, ja. hè? Ja, ja, je moet echt een, uh, een huid van een olifant hebben, volgens ja. mij. Ja. Goed, terug naar uh, het podium, museumpodium Nieuwe Stijl. Uh, Noortje, wat is, <lacht> wat is de nieuwe stijl? Nou, in eerste instantie hebben we natuurlijk in januari verzelfstandigd. Dus de insteek is al heel anders als voorheen. We moeten meer geld verdienen. Het betekent dat is wij... Is dat het verschil veel... nieuwe stijl? Dat ja, is het verschil ja. nieuwe stijl, ja. Want we hebben er toch bij het podium... toch ook best wel een hoop geld bij gedaan. Ja. En nu is het zo dat... Uh, ja, nu moeten we... Uh, we gaan weer entree heffen. Dus dat betekent uh, dat het niet meer gratis is... maar 3 euro. Ja, en een museumjaarkaart... Uh, dan is het wel gratis. Koffie. De -kaart kan er gewoon in. We beginnen de tijd is hetzelfde. De inloop is om half drie. We beginnen om drie uur, om drie tot vier. En we hebben nu natuurlijk uh, een hele mooie tentoonstelling over Oud Zandvoort. Mm -hmm. En wij hebben natuurlijk onze Zandvoortse dichter Marco Termes. En hebben we het over morgen. Hij hebben we het morgen. <laughs> Die gaat uh, zeg maar uh, iets over zijn. Een lezing geven over zijn werk, gedichten voortdragen. En hij wordt ondersteund door onze Pit Hermans. Waar ik altijd echt een fan van ben, want hij heeft een stem als een klok. En uh, die gaat uh, daaraan meedoen. En de nieuwe stijl, want ik ga gelijk over naar de, de nieuwe stijl, ja. is ja. ook dat we meer gaan organiseren. Dus meer in één maand, zeg Hij maar. Er wordt niet? meer in één maand gedaan. Nou, we hebben nu de 28 januari. Is er ook een hele. Is er een rondleiding door het museum? Die wordt door Mieke Hollander gedaan. En dat is een rondleiding langs alle oude kostuums. Maar we hebben enorm veel mooie oude sieraden liggen. Hm. En dat is allemaal, zeg maar, uit het bestand van. Bob Ganssen. ik uit, uit het kastje van Bob Ganssen. Die ja, oh ja. hele vitrines heb ik daar ja. zien staan. En Prachtig prachtige uh, van Prachtig van, van, oor, van hoofdkappen tot ringen. Hebben dus mo en mochten er in het... Die uh, komt nog? Die tentoonstelling? Nee, dat is, die is er al. Die is er nu al. oké. Okay. En de 28ste is een rondleiding. En Mieke weet daar natuurlijk alles van. En dat is ook museumpodium. Dat de, is de ook museumpodium. Ja. En we gaan natuurlijk ook... Uh, uh, als er een evenement is, we proberen op alles in te spelen. Laten we het zo stellen. Oké. Okay. Oh, dat is leuk. Goed ja. idee. De actualiteit ja. komt in het museum. Ja, ja. zoiets. Okay. Ik zie Pit al helemaal klaar zitten met, met de, stokken, de stokken in de hand. Uh, ik stel voor dat jij een stukje gaat spelen voor ons. En dan, dan uh, kunnen de mensen gelijk luisteren wat ze morgen nog meer kunnen horen. Ik niet van je weten, ik vind het uh, oh, ja, Mooi. Ja. ik nou, vind nou, het uh, nou, speel. pak hem er maar even bij. Ja, ja. Um, er zitten ontzettend veel snaren aan dat instrument. Ja, het is van 73. 73, hoe heet oh. dit instrument? Dit is een symbaal. die komt uit uh, Oost-Europa. Een symbaal. Ja, hoe, hoe oud is deze? Nou, ik denk een jaartje of twintig, hij is van het internationaal danstheater uh, geweest en ik heb hem uh, op een veiling gekocht van hen. Nou, hij ziet er nog gaaf uit, maar je ziet dat hij al wat ouder is. Je hebt het over de symbaal, niet over mij toch Ben? <lacht> nou ik kom zo ja, want ik, ik, wou, ik wou juist een bruggetje oh, hebben oh, naar nou, oud. Hij ziet er nog gaaf uit, ook al is hij wat op leeftijd. <lacht> nou ja, hij is wel op leeftijd, maar wat minder gaaf misschien. Ik kom zo bij hem Marco. <lacht> je wordt zo geveild eh, Marco. <lacht> ja. Oh, ja, ja, ja, ja, dat doen Marco ook in de veiling. <lacht> Hoe lang speel je dit instrument al? Uh, ik had eerst een andere, dus, maar ik speel al uh, twintig jaar baal. maar die andere zijn met elkaar gebarsten. Dus. Oh. oh jee! Is dat uh, <laughs> een houdwerking, uh, dat je dat stuk gaat? Ja, ja, kijk, de, de relatief staat er natuurlijk heel veel kracht op, hè, dus uh, ja. ja, je mag ja, maar alles een beetje afwachten. Elkaar, ja. ja, precies. Um, zijn er bepaalde dingen die je morgen gaat spelen, of doe je dat? Uh, nee, ja, dat is niet gepland, dat is een beetje meer improviserend. En uh, als, het, uh, de, als de microfoon het doet, dan uh, ga ik misschien ook een uh, laagje af en toe leggen onder een uh, gedicht. Uh. Maar het is natuurlijk wel leuk als de mensen ook de gedichten kunnen verstaan. Dus dat hangt ja. een beetje van de techniek af. Dat is een <laughs> En anders uh, zijn we, wisselen we elkaar een beetje ja. af. En ik neem nog een, uh, een gast mee. En die, zij draagt ook een zeegedicht voor. Dat is Miraië. Uh, Wildeeuwraaien uit Amsterdam. Oké. Okay. wel oh, wat leuk. Ja. Nou, daar is de brug oud, nog wel iets gesleten. Marco. De brug. Uh, ik, ik, ben gek <laughs> brug. Op, ik, ik ben gek op bruggen bouwen. Geen dus, brug te ver. <laughs> <coughs> nee. Nou, <coughs> oh, dat is een mooi bruggetje te, naar, uh, terug naar het museum. Ja. Nou ja, we gaan uh, terug naar het museum, en dan komen we bij jou, want jij bent daar morgen ook. Ja. Uh, je gaat voordragen en vertellen. Ja, ik uh, dacht dat het. Uh, verstandig was om de lezing in te delen in drie gedeeltes. Dus ik uh, wilde wat vertellen over uh, de poëzie, hoe dat ooit tot stand is gekomen, de, waarom begin je als dertienjarige uh, gedichten te schrijven. Daar ben ik inmiddels nog steeds niet achter, dus verwacht er niet te veel van, maar ik. Dat ja, ja, is toch te ja. <laughs> Daarna vertel ik iets over het uh, vak van uh, roman uh, schrijven. En daarna is het laatste gedeelte, vertel ik iets over de fotografie en ik je dat uh, met wat uh, verhalen uit, ja. uh, uit mijn jeugd en uh, wat, is, uh, wat, wat is er allemaal gebeurd en ja. waarom ja. en hoe verwerk ik dat in mijn werk. Als, uh, als 13-jarige loop jij op het strand. Ja. Mm. En uh, uh, ja, ik, ik stel me dat zo voor, want wij kennen elkaar wel uh, en ik weet dat jij op het strand zat. Ja. Hoe, hoe, hoe kom je dan aan een gedicht? Ja, dat is hetzelfde als dat aan mensen, aan mensen aan Marco van Barst te gaan vragen... Waarom, je, ballen, ja. waar, waarom je een bal in de kruising schiet tegen Rusland. Dat die, ja, dat... ja, daar, daar kan ik nog wat bij voorstellen. Ja, bij gedichten niet. Nou ja, bij, bij, bij, uh, bij gedichten wel. Ik, ik, ja. Maar bij, uh, als ik jou op strand zie, ja. uh, bij de tent... En uh, ineens gaat er, uh, ja. gaat er iets groeien. Ja, ja, ja. ja, ik ben gewoon wat ik ben. Uh, ja. En dat houdt dus ook in... dat er hangt een schilderij voor mij uh, in het museum nu. En dat, uh, de titel daarvan is... Baby, Always Stay Close to Yourself. Mm -hmm. Dus ik, ik ben gewoon schrijven. Ja, ja. Ik, ik schrijf niet. Ik ben schrijver. Ik ben schrijver. Ja. Het, het zit gewoon in je. Het zit gewoon ja. in, het DNA ja. in mijn DNA. Ja. Je schrijft uh, boeken, poëzie, gedichten. Uh, splits Volopst. je dat... Columns. Columns ook. <laughs> ja. okay. oh, ja, ja, ja. Ja, ja. Splits je die, die werkgroepen? Of? Ja, ik probeer dat wel eens uit te leggen aan mensen hoe dat in mijn hoofd uh, uh, werkt nee. eigenlijk. Ik heb verschillende vakjes in mijn hoofd. Dus ik ben nu aan uh, schrijf ik een nieuwe roman. Dus dan uh, zit ik achter mijn beeldscherm. En dan uh, heb ik het vakje. Roman is open. Als ik een gedicht ga schrijven, doe ik het vakje roman dicht. En trek het vakje poëzie open. Zo werkt dat bij mij. Het is een heel erg mooie Formule 1-auto die ik in mijn hoofd heb. Alleen hij maakt nooit een pitstop. dus ik. Het gaat maar door. Hij het maar door. Daar ben ik natuurlijk ook zo gek geworden. Wat is gek? Nou... Ja, wat is gek. Marco, je wat... schildert ook. Deed je dat al? Uh, schilderen? Ja. Ja? Dus dat ja. zat ook al in je, zeg maar. Ja, ik, denk, ik ben ook al op uh, vrij jonge leeftijd begonnen... met, uh, met tekeningen maken en ja, schilderen. Ja. Ja. Maar dat heb ik eigenlijk altijd voor mezelf gehouden. Omdat je iets voor jezelf moet houden. Ik mm -hmm. zie schrijven echt als mijn vak. Uh, dus het is uh, geen uit de hand gelopen hobby of wat dan ook. Dat is wat ik ben. Mm -hmm. uh, ik schrijf echt ook elke dag. En tekenen doe ik eigenlijk uh, ter ontspanning. En schilderijen maken. En meestal geef ik, de, als ik iemand heel erg mag... of ik heb uh, een schuld uitstaan bij iemand... dan geef ik ze een schilderij. Dat deden de schilders vroeger ook, hè? Ja, ja. Op de een of andere manier moet ik het, uh, moet ik het karretje door de poep heen trekken. Dus, uh, ja, ja. Want, ja. ja, ja uh, dat is waar. Ja. Het, uh, het schrijversvak is uh, niet alleen heel erg zwaar en lastig... maar uh, het levert ook nog eens een keertje helemaal niks op. Dus je, Moe je er niet het... rijk van? Uh, er rijk, rijk van. Nee? Je moet altijd oppassen dat je niet failliet gaat. Oh. <laughs> de andere kant. Er uh, is een stukje bijgekomen. Uh, sinds uh, een aantal uh, maanden, jaren mag ik wel zeggen, ben je ook uh, met fotografie bezig. Ja. Uh, tentoonstelling is geweest. En daar ga je morgen ook wat over uh, vertellen. Ja, nou ik ben nog niet zo ontzettend lang bezig met de fotografie. Nou, toch zeker wel uh, een jaartje of twee. Ja, nou, ik weet niet. Uh, nou ja, ik heb de, de, de tentoonstelling gezien en dat was uh, vorig jaar. Nee, maar om dat, uh, <coughs> om dat even binnen een bepaald uh, perspectief te plaatsen. Er zijn sommige mensen die zijn wel 20 tot 25 jaar bezig met fotografie. Oh, ja, ja. En die hebben nog nooit in de galerie gaan. Ja, dat, ja, is, dat, maar, uh, ja, dat, dat is. is zo. <laughs> maar daar heb je vrienden voor. Nou, het heeft meer met kunde te maken. Ja, nou, ook met, ook met, uh, uh, met jouw uh, begeleider in de fotografie. Ja, ja. ja, ik ben Onno wat dat betreft uh, ontzettend dankbaar. Ja. Hè? Dus hij ja. heeft, uh, in januari 2016 heeft hij uh, tegen mij gezegd, ik ben zo geïnteresseerd in je denkwereld, maar mijn wereld is de wereld van de fotografie. Ik wil zien hoe je naar de wereld kijkt. Dus toen heeft hij me een, uh, een analoog cameraatje gegeven met een rolfilmpje. En zo is het gekomen, Ja, ja. Nou, het is wel Leuk, een interessante hoor. vraagstelling. Hoe kijk ja. jij naar de wereld? Hier heb je een fotostel. Ja. Apart. Ja. ja, het is een apart. Nou, maar wonen. ieder kijkt er anders naar, hè, natuurlijk. Naar ja, zeker, ja, zeker, ja. Ja, zeker. Ja. maar zeker. zit je nog te genieten van uh, de muziek. Ja, ik vind het. Het is een hele mooie muziek, ja. Ik vind die combinatie ja. ook. Zo. Ja, heel apart. Ja. Hoe ben je daarop gekomen ja. om die combinatie zo uh, uh, te, te Omdat uh, Marco natuurlijk bij ons ook in het uh, museum... Gexposeerd. Zijn foto's hangen er. Hij doet rondleidingen, want er hangen gedichten in het dorp. Die zijn geschilderd ja. op de muur. Dus uh, ja. Gewoon een perfecte combinatie. En Pit is altijd bereid om te komen spelen. Dus dat is echt. <lacht> ik denk nou, je kan gewoon <coughs> geen, geen mooiere combinatie. Nee, wil je Pit inderdaad. boeken, dan kan dat via het Zandvoort Museum, waar heb ik. Via Pitpost, hè? Pitpost. <lacht> Morgen, uh, half drie gaat het. Half drie open, dus open. is natuurlijk al open om twaalf uur. Eén uur. Eén uur. Het is dus om één uur open tot vijf uur. En als je om half drie komt, kan je even naar de tentoonstelling nog kijken. Om drie uur beginnen we. Er is nog een kwartiertje pauze. Dan hebben we een kopje koffie en een kopje thee. En dan ja, hartstikke goed. sluiten we om ja. vier uur af. En als mensen dan nog zin blijven? hebben... Ja, dan kan dan, dan ja. kunnen ze met Marco nog mee met de rondleiding. Maar ja, dat... Zien we op dat moment. Oké. Okay. Doe je het ook in dorp rondleiding? Nee, met oh, ja. die gedichten doe je ook. Ja, ja. ja. Oh, leuk. Dat oh, vind ik leuk, want dan draag ik ja. de gedichten voor terwijl mensen naast me staan. Oh, Oké. Okay. Ja. En dan leg ik even uit hoe zo'n gedicht tot stand is gekomen. Ja. Of wat ik heb. Dat wil ook nog wel eens voorkomen dat ik moet uitleggen wat ik ermee bedoel. Ja. Ja. Ja, ja, dus nou ja. Soms ja. weet ik dat zelf ook niet. <laughs> je gaat u een hand vakje open en, uh, <laughs> ja, nou, en vakje. Dat vertelt hij wel wat. Hey, ontzettend Leuk. bedankt voor uh, komst en muziek. En uh, nou, we spreken jullie uh, over een ik paar weken weer. Nou, tot morgen. Zou ik zeggen. Tot nou, morgen. Tot morgen, ja. ja. Tot morgen. Dankjewel. Dankjewel. Come here if I'd known that you were here. I must admit though that it's nice to see you, dear. You look like you've been doing well. I guess we both can say I knew you when But then again That's kissing too Yes, I've always known we meet again somehow So then it might have Rustig muziekje, uh, gaan wij verder met het tweede onderdeel. We praten in de serie lijsttrekkers en kandidatenlijsten voor de komende verkiezingen. We zijn er vroeg bij, hè? in ja, december ja, ja. begonnen. Ja, ja, ja, is... uh, maar ja, dat mag ook wel hè, met zoveel partijen. Inmiddels zijn er ja? elf partijen elf. ingeschreven. Ja. Ja. Ja. En uh, nou ja, de laatste partij queerst, nee, daar weten we nog niet we alles weten we van. Niet maar zeker. Maar dat komt nog in ieder geval. Nou. Praten wij vandaag met uh, Wim Peters, lijsttrekker uh, van amsterdam AZ. Goedemorgen. Goedemorgen Wim. Ja. Uh, vier jaar geleden hebben jullie ook meegedaan met uh, de verkiezingen. Oh, nee, maar dat was nog op persoonlijke titel. Uh, dat was niet een officiële partij? Ja, dat was nog geen officiële partij. nu is het officiële partij. Oké. Okay. Okay. Okay. Nou, ik ben teruggekeken in uh, het verbaal van uh, 2014. Mm -hmm. En uh, in jouw uh, meet. Heb je toen ook gezegd dat je het laat was met aanmelden. Daarom ben je blanco. En nu ben je aangemeld als Amsterdam ja. ja, we hebben een vereniging opgericht. Omdat uh, iedereen schoot ging met uh, Amsterdam Beach. Waar ik oorspronkelijk mee begonnen ben. Uh, allerlei vreemde organisaties gebruikten Amsterdam Beach. En dat vond ik zonde. Dus toen heb ik uh, gedacht van, nou. Die mensen kan ik niet aanpakken als ze dat uh, Amsterdam Beach gebruiken. Toen heb ik Amsterdam een opgericht, officieel voor het geval dat mensen die naam misbruikten. Dus vandaar dat we nu een vereniging zijn. Maar, uh... Een vereniging of een politieke partij? Een, een vereniging van een politieke partij. Van een politieke partij. partij, oh. Maar jij, jij gebruikte Amsterdam uh, Beach? Ik ben 30 jaar geleden begonnen met Amsterdam Beach. In een radioprogramma met uh, Jack Spijkerman. Dat heette ja. Spijkers op uh, Laagwater, ja, als ik me ja. niet vergis. Toen ben ik begonnen met, uh, eigenlijk als een ludieke actie, uh, Amsterdam Beach te gaan noemen. Mm -hmm. en, uh, en dat is, uh, ja, dat is in de jaar is dat overgenomen. Of uh, door anderen misbruikt, gebruikt. En het verdroote mij wel eens... Maar dus het lag niet vast voor jullie, toch? Nee, het lag niet vast. Nee, en dan de kan naam, iedereen natuurlijk. Het ja. lag ja. niet vast. Ja. En, en, en, en dat, dat probeer ik dus met Amsterdam Zee wel te doen. Maar ja, die is nu ja. uh, als vereniging opgericht, daar kan niemand meer aan. Nee. Dus de partij bestaat als Amsterdam Museum. Er ja. komt niemand meer aan. Ja. Nee, er komt niemand meer aan. <laughs> uh, zoals bij alle andere partijen beginnen wij gewoon met uh, nee. de vragenlijst. Wie is Wim Peters? Ja, Ja. Is ja, wij weten het wel, maar, de ja, maar, mensen, maar niet iedereen die, uh... weet het. In... Nou ja, ik ben uh, al uh, 70 jaar uh, in Zandvoort, zeg maar. En ik ben ook 70 jaar. Ja. Ik was... Ben je een Zandvoorter? Geboren Zandvoort? Nee, ik ben Amsterdammer van geboorte, maar mm -hmm. mijn, ik zat al bij mijn moeder in de buik, toen ze hier. Okay. Logeerde met mijn grootouders. Ja. Dus uh, je zou ook even goed kunnen zeggen dat ik Zandvoorter ben als Amsterdammer. Nou, en voor de rest heb ik altijd uh, zaken gehad in Zandvoort ja, en in Amsterdam. Ik, ja. nou. En omgekeerd. En ik woonde dan in Amsterdam. Of ik woonde in Zandvoort. Uh, eigenlijk heb ik mijn hele leven uh, in Zandvoort doorgebracht. Ja. Woon je nu in Zandvoort? Ja. Okay. ja dat moet hè. Ja ja. ja dat dat had dan de volgende geweest of de opmerking geweest. Dat was nog een enorm <coughs> Maar ik woon officieel in Zandvoort ja. Maar ik, ik verblijf vaak in Amsterdam. Ja want daar heb je ja, ook een zaak ja. hè. Ook uh, een... Uh, ik heb je zaken op Casablanca. Ja, Casablanca, ja, ja. Ja. ja. Er zijn natuurlijk meer mensen die uh, uh, we wonen, ja. werken ja. en, en omgekeerd. Ja, Daar is dat is niks, niks op tegen. Nou, ik vind het ook een beetje vreemd dat je moet wonen in de plaats waar je, waar je gemeenteraadslid wil worden. Ja, vind je het vreemd. Ja, vind ik vreemd, ja. zeker in deze moderne ja. tijd. Ja. Maar je moet toch wel een ja. beetje weten oh, oh, met gemeenteraadsverkiezingen wat er is. Je kan speelt. ergens anders wonen en hier meer tijd doorbrengen als dat je woont. Ja, dat is waar. Ja, dat, dat is ook. Dat nou ja, dat, daar is een hele discussie over <laughs> te doen. Hè. Net als allerlei andere drempels en noem maar op ja. waar we het over gehad hebben. Uh, de lijst. Wie staan er allemaal op de lijst van amsterdam zee? Nou, in principe staan er drie mensen, vier mensen op de lijst van amsterdam zee. Mm -hmm. Dat is Maurice Demmers, ja. dat is Christy uh, Gansner mm -hmm. en dat is Karin Eldering. Okay. Dat zijn de vier mensen die officieel op de lijst staan, die ook in de vereniging genoemd worden. Nee. Oké. Okay. Ja. En een uh, programma, is er al een programma? Nee, ik heb nee? geen programma. Heb je ik geen heb programma? maar één punt in het programma. En, dat is... en het punt is dat... Uh, ...Zandvoort bij Amsterdam moet gaan horen zo snel mogelijk. Dat is het enige punt. Dat is het enige punt. Want, uh, uh, voor, voor de rest, ja... Uh, uh, is is... klein om allerlei dingen zelf te beslissen? Dus het grootste deel wordt de beslissingen genomen nu maar, in Halen. Maar, ja, maar... maar uh, uh, uh, uh, ja, wat wilde ik nou zeggen? <laughs> nou, uh, als je één punt hebt... Uh -huh. um, nou ja, je, je zou kunnen zeggen dat ik een issue-partij ben. En, uh, en de voorgaande, ja, voorgaande keren heb ik wel een programma ontwikkeld. En uh, dan vond ik eigenlijk uh, vond ik dat uh, uh, niet. Ik vind, kijk, als je bij Amsterdam gaat horen dan heb je het confirmeren in Amsterdam aan de, aan de regels die in Amsterdam gelden en dan, dan, uh, uh, dan gaat het vanzelf Ja, dan, dan schaai je jezelf helemaal onder Amsterdam hè? Ja, ja, ja, ja, ja, ja. in jouw programma staat stond dat er een soort deelraad zou moeten zijn. Uh -huh. Deelgemeente deel van uh, Deelraad van, van Amsterdam, ja. Klopt. En als de deelraden niet door zouden gaan. dat je dan helemaal onder Amsterdam valt. Dan zou ik onder de stadsdeelcentrum willen vallen, ja. ja, ja. Weet Amsterdam daar ook van? Heb je Amsterdam daar contacten mee? Amsterdam weet daar absoluut van. Ja? We hebben... Ik heb met Erik van den Burg gesproken. De Annelies van de stoel. En die waren alle twee bereid om erover te praten. En ze vonden het zelfs heel leuk. En ze zijn hier ook in Zandvoort geweest. We hebben in de krocht een vergadering gehouden met drie tribunes. Eén tribune tegen, één tribune weet niet... en de derde tribune voor. Ik was de enige die op de voortribune zat. <laughs> de, hele, de hele goede gemeenschap zat tegen de tribune. Totdat Tino, Tino zei van... ik ga even bij Wim zitten, want ik vind het zo zielig... dat hij daar alleen is. Ik wil met z'n tweeën ja. Ja, Maar Waarom uh, wil jij dat zo graag? Nou, er zijn, er, er, er, dat is tweeledig. Het is eigenlijk alleen maar... Alleen maar goed voor Zandvoort. Het is uh, als je, als je dit, uh, het toerisme neemt bijvoorbeeld. Hè? Nou laat ik zeggen Amsterdam is heel rijk hè. Amsterdam is een ja. hele rijke gemeente. Dus uh, <kwijls> als, als je hier Amsterdam zou hebben. Dan zou je ook met de Amsterdamse politie te maken hebben. Je zou uh, met de Amsterdamse sociale diensten maken. Je hebt, je hebt, en je verandert in feite niks. Want, uh, want een de deelraad is hetzelfde als een gemeenteraad. Alleen heb je dan een wit bordje in plaats van een blauw bordje. Dus in feite... verandert er niets alleen... je pakt de naam Amsterdam mee... gratis. Helemaal gratis. Maar dat doe je nu toch ook al met... Uh, nee, de vermarkting nee, van Amsterdam Beach? Nee, toch niet. Want er blijft een gedeelte er blijft grijs. En welk, je, welk gedeelte dan? Nou, uh, uh, uh, uh, uh, als je naar buiten communiceert als gemeente... Zandvoort, gemeente Zandvoort. Dan, dan communiceer je als Zandvoort, niet als Amsterdam. En als je als Amsterdam communiceert, dan heb je meer in de pappenbrokkelen, ook bijvoorbeeld tegenover de NS. He, als je Amsterdam uh, uh, communiceert tegen de NS, heb je meer in de pappenbrokkelen als de gemeente Zandvoort met 16.000 inwoners. En, en het is nog een keertje zo... Dat de, de Nederlandse staat, gemeentes die zo weinig inwoners hebben als Zandvoort, op een gegeven moment wel dwingen om van een grotere gemeente deelgenoten te worden. <coughs> en dan ben je, dan ben je gewoon oh, sowieso de sigaar. Maar ja, er is nu een, ja. een, een, een samenwerkingsverband met Haarlem. Ja, nou, dat, dat vind ik dus ontzettend. Ja, dat, dat, dat kan ik begrijpen. Maar is dat niet logisch? Hè? Want je zit nee. toch, je toch dicht erbij, geografisch dicht dichterbij? Nee, dat is onzin. Ik bedoel, als je, als je paris plage ligt... 120 kilometer van Parijs af. En dat is ook gemeente Parijs. Ja. En Hoek van Holland ligt ook, is ook voor Rotterdam. Scheveningen ligt dan tegen Den Haag ja, Maar Maar Den Haag... De, Profileert Scheveningen tegenwoordig als, uh, als uh, Den Haag, Den Haag st st strand. Dat dus klopt. het is. Uh, men, probeert, men probeert. De, de, de naam. De, de, de, de naam. Wat laatste wel. De naam Amsterdam is bekender in de wereld. als Nederland, hè? Dat is duidelijk. Dus als je als, je als Amsterdam naar, naar buiten gaat. hoef je niks te vertellen. Want dan, dan, dan weten ze al, wie, al. Wat en wat Amsterdam is. Je hoeft helemaal niks meer te vertellen. Ja. Maar uh, Amsterdam is Amsterdam, hè? En ja, dat is bekend ja. als, uh, als Amsterdam, misschien beter bekend in, in de wereld als Nederland. Dan nog zit Zandvoort daaronder. Ja, nou hè? Uh, ja, ik, ik kom even op plaatje metropool Amsterdam, want daar zit uh, Zandvoort dus wel in. Ja. Ja. En uh, zie, zie je daar dan voordelen in? Nee, het, het, het, al, het is altijd voordelig. Kijk, net zo goed als dat uh, Muiden tegenwoordig Kastel, Amsterdams Kastel heet. En uh, Weesp, die, uh, die wil heel graag bij Amsterdam. Ja, ja. Uh, tuk, maar is dat zo, niet alleen een naam? Toen is, het, niet ook is een... het alleen een naam. Toen is het alleen een naam. Maar uh, het is zo'n belangrijke naam in de, in de toeristenindustrie. Daar heb je geen idee van. Als je, als je in het buitenland bent en je zegt: ik kom uit Zandvoort. Dan, vroeger zeiden mensen: oh ja, Crumpry. Maar ja, die, dat kennen ze al uit de jaren 80. Dus en, tegenwoordig zeggen ze: zeg, nou, wij zijn op de plaats van Amsterdam. Ja, Amsterdam. Dat weten ze net. 30 kilometer van, van een plaats is in het buitenland niets. Maar Miami zou... Beach is 50 kilometer van, ja, uh, van het centrum af. Dus uh, Jij wil meer toeristen naar Zandvoort uit Amsterdam. Nou ja, kijk, ik wil, uiteindelijk wil ik meer toeristen. Maar ik wil ook de rijkdom van Amsterdam hier hebben. Dus, uh, maar dan moet Zandvoort toch ook uh, daar wat aan doen als er zoveel mens, meer mensen komen? Dat vind ik dan ook, Dan moet ja. er uh, gebouwd worden, dan moeten er hotels nou, komen, kijk, dan de, moet er... Uh, de, nou, dat hotel is bijvoorbeeld hier, het uh, water, de, de, de watertorenplein. Ja, daar dan wil men nu huizen bouwen. Waarom maken we daar niet een, een, laten we daar niet een Fletcher Hotel uh, neerzetten die die, die, die watertoren meeneemt? Ja. Als, je, als je dus meer, betere hotelaccommodaties hebt, dan krijg je ook betere toeristen. Maar ja, er wordt ja. nu een Daar plan zijn gemaakt. Wel over mee bezig. Over zijn het he? het okay. Bad Huisplein, waar eigenlijk twee hotels moeten komen. Dus die, die set die wordt circuit, gemaakt. He? Op het komt en op het, ook het circuit ook misschien in. ook. Ja. Ja. Ja, het circuit. Maar kijk, we zouden veel meer met het circuit moeten doen. Want ik ben hartstikke blij met die prins. Uh, buiten ik het een leuke gozer vind, uh, uh, uh, he heeft hij ideeën en uh, uh, uh, hij heeft know-how. zou meer van zijn know-how. Maar misschien uh, gaat dat ook wel gebeuren. Nou uh, ja, dat, de, dat, ja, dat weet ik ook. Dat weet ik ook niet. Ja. Waarschijnlijk wel. Alhoewel nou, ik het restaurant niet al te best vind, maar uh, dat is mijn. Maar idee. je al gegeten. toch Maar goed, ook daar kan uh, verbeteringen komen. Ja, ja nee, ja. ik, <coughs> ik laat ook altijd onmiddellijk weten wat er verbeterd kan worden. Dus zoals iedereen weet, heb ik overal verstand voor. De... <coughs> sorry, vorige verkiezing had jij 102 stemmen. Daar zat mijn moeder ook bij. Ja, en, en Maurice heeft op zichzelf gestemd, hoorde ik van de week, dus dat zit ook al op. Um, is dat dan teleurstellend, vier jaar geleden? Nee, dat je zo doet? Nee. nee? Nee, kijk. Blijkbaar komt dan die boodschap niet aan hoor wel. Nee, kijk, er zijn twee stromingen in Standvoort. De ene stroming is de te zelf. Nou, die weten wel hoe ze geld moeten verdienen. Die verhuren vroeger een huisje. En dan vergingen ze af in de, de schuur wonen. Ja, ja, ja. wonen. Dus die mensen die willen wel. Die, die, hebben, die zijn daar niet zo tegen. De mensen die tegen zijn, dat zijn juist de Amsterdammers die hier wonen. <coughs> Want die willen het graag rustig houden. Die hebben geen zin in het trammeland. en gezeur, gezeur enzovoort. Dus, dat, dat zijn de, tegen, de tegenstanders. Dat zijn de Amsterdammers zelf. Dat zijn de Amsterdammers zelf. De, de, de Amsterdam, die ze in Amsterdam hun geld verdiend hebben. Die moet in Stanford die, die, moet vooral niemand geld verdienen. Die komt hier uitrusten voor ons. Ja, uitrusten. En ik vind dus dat. Uh, laat ik zeggen. De, de, de, de boodschap die de burgemeester uitdraagt. Uh, het dorp verkleinen en, uh, en nog maar weer eens verkleinen en nog maar weer eens verkleinen. Om het aantrekkelijk te maken. Dat vind ik een verkeerde boodschap. Hoe uh, interpeer ik die boodschap? Die heb ik niet. Nou, de burgemeester vindt dat, uh, dat het dorp verkleind moet worden. Want het eind van de hotstraat, dat moeten al huizen worden. Dat is niet waar. Het nieuwe bestemmingsplan staat duidelijk in dat de onderbouw Horeca dan wel retail moet blijven. Ja, uh, dat, is dan, dat is dan sinds kort. Dus sinds vorig jaar. Maar ja, oké, okay, ja, ja. daar Ik weet wat je bedoelt. Ja. Daar is heel veel herrie over ja, geweest. Maar dat is, maar dat is netjes afgekapt. Ik ben onderdeel van de herrie ja, ja, maar maar dat, dat, is, uh, dat is afgekapt. Oh, nou, dat vind ik een voordeel. Om, maar... en ik kom hierop omdat de burgemeester uh, niet het dorp wil verkleinen. Maar uh, zeker Vergroten, wil uh, profileren. Juist, ja. Uh, ja. Meer evenementen. Ja, ja, nou ja, kijk dat evenementen dat vind ik ook zo. Kijk, er is dan voor enorm veel evenementen georganiseerd. En uh, dat gebeurt meestal in de, in de zomermaanden. Elke week is er wel een evenement. Of elke dag is er wel een evenement. Men, men zou eens een keer moeten nadenken over evenementen in de schoudermaanden. Men zou moeten nadenken over wat men zou kunnen doen met onze mooie duinen. We zijn onderdelen van de Hollandse duinen, wat een enorm groot natuurgebied is. En uh, men, zou, men zou moeten profileren het, het, het, hoe, hoe mooi het, het strand is als de tenten weg zijn. En, en storm en regen is. Dat, dat soort dingen zou mm. men moeten profileren. Ja, meer naar dus, het uh, jaar rond toerisme. Ja, ja, ja, ja dat toerisme. je bijvoorbeeld uh, uh, uh, uh, uh, kunnen adverteren op AT5, uh, kunnen een, een programma kunnen adopteren op AT5, men zou bijvoorbeeld uh, de kamer op de watertoren, ik weet niet of die er nog zo staat, Sorry, trans, ik niet. Maar, maar, maar, <lacht> zou men kunnen gebruiken, want in Stanford is het vaak eerder mooi weer als in de rest. Ja, dat is waar. Ja, dat is ook zo. Ja, ja. Goed, um, we zijn alweer door het snelle gesprek door de tijd heen. Ja. En onze ja. andere gasten staan er ook. <laughs> uh, wij spelen elkaar zeker nog wel, want ja. het is nog lang geen uh, wat is het, nee, 21 maart. maart. Uh, ja. Ja, ja, die die dat hele kiesgebeurde, dat is raar. Het zit raar in elkaar. Hoezo? Je krijgt, je krijgt de lijstnummer pas aangeleverd op de dag dat je moet zeggen welk lijstnummer je wil hebben op ja. je plakkaat. Ja. Nou ja, wat is er nou voor een idioterie? Ja, dat is uh, landelijk, daar kan ik. Dat zijn ik regels. Zo zijn er natuurlijk wel een aantal uh, procedurele dingen waar, uh, waar je wat kan, van kan vinden. Ja. Alleen ja, dat, uh, dat is landelijk. En dat, uh, ja, nou, dat dan is dan je bij je wet vastgelegd, daar ja, kunnen wij niks In ieder geval, dank voor de komst. Dankjewel, Wim. En, de ja. en, en tot we spreken de elkaar een hele volgende keer. Dankjewel. Dankjewel, hè? We gaan er weer bij het laatste onderdeel. De wintereditie Art Boulevard. Dat is wel leuk, mondvol. Leuk, hè? leuk hè? Ik vind idee. het hartstikke leuk. Ja. Ik uh, heb de zomereditie nog even bewandeld. Ja, ja, ik ook. Ja. Natalia Peerboom zit tegenover ja, ons. Ja, goedemorgen. goedemorgen. En die meneer van Spek en Bonen, daar zullen we het dan maar niet over hebben. Erik Koning, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Dankjewel. Nou, dit was mijn bijdrage aan de uitzending. Al, ik ga weer aan de koffie. Die, die hebben we dan gehad. Uh, nou ja, steun en toeverlaat in, uh, in ja. het werk van uh, Natalia ook. Laten we even teruggaan naar de zomereditie. Ja. Uh, je was toen al een beetje van, moet ik dat nou doen uh, op dat weekend of dat weekend? Ja. Uiteindelijk heb je gekozen, mm -hmm. maar het was toch leuk. Ja, het was superleuk. Het was alleen natuurlijk wel heel erg weersafhankelijk, maar zodra ja. het mooi weer was en de kunstenaars stonden er, nou, was het gewoon echt een succes. De bezoekers die vonden het helemaal geweldig ja. en uh, de kunstenaars die vonden het leuk. Dus uh, vandaar ook de wintereditie. Hoe want... heb je dat uh, in, in de zomer opgebouwd? Uh, hoe ik daaraan ben gekomen ja. en zo bedoel je? ja Eigenlijk gewoon heel erg veel via Facebook. En gewoon de kunstenaars die al een paar keer hebben deelgenomen, die haakten eigenlijk mensen aan. Komen zij, uh, als jij dat roept, je gooit een balletje op, hm? ik wil dat op de boulevard hebben, uh, uh, snel naar jou toe? nee Nee, nee, nee ik, ja, nou, ik heb zelf wel gewoon actief, uh, be ja, ben ik er achteraan gegaan en nog steeds via marktplaats en via Facebook. Uh, ze, komen uit... ze komen niet zo heel makkelijk. Ze we... komen niet uit zichzelf. <kluisteren> nou, uiteindelijk dus wel. Ja. Nadat ze een keer hebben deelgenomen, dan ja. hebben ze het door. Van, als oh, het zonnetje er ja, vandaag ja, dan schijnt. We, dan we. Ja, dan we. ja, dan sturen ze even een appje van, uh, ja. kan het vanmorgen van, van en dan. Uh... Gaandeweg kwamen er ook wel steeds meer, zeg maar, die op Ja, van mond tot mond gaat het nee, ja, ook die, vaak, hè? Toevallig, toevallig of niet op de boulevard liepen en dan zeiden ze van, ah, oh, wat leuk, en oh, ja, dan ja, kan ja, ik ja. ook een keertje ja. meedoen. Ja, en ja. dat is het natuurlijk ook bij dit soort dingen. Op het moment dat het staat, dan haken er eigenlijk ja. zelf wel uh, meer mensen aan. Alleen, ja, voordat je het echt dan op poten hebt, ja, dan ben je, echt, ben je wel even bezig, is ja, echt ja. keihard aan gewerkt, ja, inderdaad, ja, en echt ja. ontzettend veel tijd in. Maar goed, die zomer, die staat dan, hè? wat als... Eigenlijk is dat niet nieuw. Als je iets nieuws verzint, dan moet je eraan trekken. Ja. En uiteindelijk uh, overspoel je met van ik wil ook meedoen. Ja, ja, ja. Dat heeft geleid tot uh, nadenken. En tot uh, uh, het idee van een wintereditie. Uh, ja. Dat kwam ook eigenlijk vanuit de kunstenaars ook, die vroegen aan ja, mij Dan van, willen ze oh, wel. leuk. Ja, ja, leuk is dat hè? Ja, dat is leuk. Ja, want ja, je ja. merkt dan toch, want ze komen uit heel het land en ook eens als dan uit België. <coughs> en ja. Uh, ja, die hebben ook een <coughs> soort van een onderlinge vriendschap eigenlijk opgebouwd. Ze dus kennen elkaar toch... natuurlijk ja, ook wel. wel. Ja, nu wel, ja. In de afgelopen zomer. In die, ja, het leek hun uh, heel erg leuk om dan in de winter ook weer dan ergens bij elkaar. Maar ja, je bent natuurlijk, je kan dan niet op het boulevard gaan staan, want dan nee. vries je weg. Ja. En uh, zo is dan inderdaad dus de indoor wintereditie dan ontstaan. En, uh, ja, het zijn natuurlijk niet heel erg veel locaties eigenlijk uh, waar, waar je het gewoon, kan houden. Ja, wat het ook heel erg aantrekkelijk voor hun maakt. Dus vandaar dat we heel snel met Center Parks dan in uh, contact kwamen. Ja. En uh, ja, die bleken heel erg enthousiast. Ja, ja, ja. ja. als je uh, Center Parks Leuk. bekijkt hè? Ja. Dat hele grote stuk waar naar die trampolines is, daar kan je niks mee. Nee, nee. Waar gaat het plaatsvinden dan? In de market dan. Beneden. Dus, dat is die ronde. Uh, ja. Ja, ja. Dus echt waar je de winkeltjes en de horeca hebt. Gewoon echt het centrum van waar, ieder, waar alle bezoekers bij elkaar komen eigenlijk. Dus uh, leven is er sowieso. Ja, is dat, ga je er omheen helemaal? Ja. ja. Want er is natuurlijk ook wel... Uh, een soort ja, van verkeer hebt, daar. Ja, maar je hebt zeg maar uh, om de paar meter heb je uh, nissen. Ja, in, in, ja, zeg maar, ja Tussen ja. De, de beplanting die er is. En daar staan nu bankjes. Ja. En die bankjes die gaan allemaal weg. Ja. En dus de, de kunstenaars krijgen dus een eigen nis met een tafel. Oké, okay. dus ja, twee een, bij één. Leuk. Ja. En dus behoud je dan ook de loopruimte voor het publiek. Ja, uh, dat dus ja. is iets... Uh, dat dat botst of zo nee, dat nee, mensen nee, niet nee, ze, nee, nee. Ja, okay. nee dus echt in die inhammen staan allemaal bankjes maar nu, daar komen nu dan gewoon de kunstenaars te staan We hebben het al helemaal ja. ingetekend ja, okay. dus. ja, ja. jullie hebben okay. het al ingetekend oh. <laughs> uh, kunstenaars die stonden te dringen uh, moeten ze daarvoor betalen om mee te doen ja zeker uh, is uh, 30 euro per dag en dan krijgen ze dan dus de tafel van twee bij één die verzorgen wij twee stoelen uh, de aankleding en nou uh, ja en de plek uiteraard en dan hopen ze maar dat ze misschien een exposure. Uh, exposure hebben ja. en, en eventueel wat, uh, wat ja. verkopen. Ga jij, of Heb jij uh, al gekozen wat je, wat je wil laten zien aan, uh, aan de mensen? Want je krijgt natuurlijk de, de, de, misschien iemand met sieraden, mm. iemand die schilderijen doet. Iemand uh, met, uh, met truien, noem maar op. Iedereen gaat zich natuurlijk aanbieden. Ja, ja sowieso moet... wil ik de, de diversiteit, uh, vind ik wel heel erg belangrijk. Maar ook uh, wat echt een pre is en ook echt een afspraak op het Van Er mogen echt alleen maar zelfgemaakte spullen verkocht worden. Die ja. ook ja. daadwerkelijk ja. door de kunstenaar zelf gemaakt zijn. Ja, ja, ja, ja, ja, Dat is wel heel erg belangrijk, want je merkt dan ook wel... We hebben van de zomer ook wel gemerkt dat je ook wel eens kunstenaars had. En die uh, brachten ook andere dingetjes mee. Die ja. dachten dat het een leuke marktje Nee, maar het ja. is echt wel belangrijk uh, dat dan ook je... weet dat echt alles zelf gemaakt is door de kunstenaar. En ook de plekken maken. Ook, en ook he? de plekken maken, ja, inderdaad. Ja. Ja. En ook een... Um, men kan ook bij een aantal kunstenaars ook aanschuiven als ze dat willen. Oh, dus ook voor... oh leuk. Ja. ja. er een mevrouw Francisca Marcus en die uh, boetseert hele mooie elfachtige beelden. Ja. En die vindt dat heel leuk als mensen bij haar aanschuiven. <coughs> dus dat is helemaal Dat is top. helemaal leuk. Tuurlijk. Ja. ja, ja, ja. ja. Dus, Interactie. Ja zeker. Ja. Ja. Heb je al een paar voorbeelden wie, wie, wie komt en wat ze maken? Ja zeker. Uh, nou zoals ik al zei Francisca Marcus. Nou die uh, boetseert dus echt prachtige uh, poppen. Dat doet ze ook door heel Europa. Gaat ze dus al die beurs ook af. Uh, Gerard Nijbo. Hij is van de Jurassic Studios. Die gaat uh, karikatuurtekeningen maken van de bezoeker. Dus dat is ook echt super tof. Uh, Zoals is wel gewild, zo... Dat zie je op de markt. Ja. Uh, ja. daar ja. gaat iemand zitten. En dat vind dat ik komt... heel ja. erg leuk. Dat is zo ja. leuk. Ja. Ja. Ja. Helaas heeft zich daar nog maar één iemand van aangemeld die dus karikatuur kan tekenen. Dus als je luistert of je kent iemand, belt <laughs> <laughs> <wilt> je aan. Noem het naam en adres en dan. Ja. <laughs> Ja, sowieso arcbooulevard.com en daar kun je ja. alle informatie in. ArcBoulevard.com. Uh, sorry. Kijk. En sieraden ook? Sieraden. Ook sieraden? En die, ja. je nu, die je nu omheen hebt, je, je oorbellen en nee, nee, dingen. Dat is niet ervan. Nee. nee, nee. Die verkopen toevallig in de kiosk wel in de op de art Boulevard. Oké, oké. Okay, okay. <laughs> Gelijk reclame. De Anita der van, uh, ja niet ja, van ja. de Meijer van alle sieraden. Ja, ja. Die, ja. Uh, doet ook mee het hele weekend. Ja, leuk. Die zal er ook te zien ja. zijn met haar mooie aluminium sieraden. Ja, prachtig. Ja. Ja, ja. En die doen <laughs> natuurlijk uit België. Ja, met uh, prachtige, grote, kleurrijke beelden. Leuk maar, hoor. Oh, ja, leuk. Dus, uh, we hebben ook een Facebook-site. Daar kun je ja. ook uh, alle deelnemers uh, via zien. En, en hoe uh, heet die site? Uh, nou, gewoon op, uh, op Facebook is het dan uh, Art Boulevard Zandvoort Wintereditie. En de site zelf is uh, Art Boulevard Ja. Art Boulevard Zandvoort. Ja, dotcom. Dot Dot ja. Facebook en, uh, en internet. Het geheel gaat plaatsvinden op 3 en 4 februari. Dus uh, uh, zit je vol met, uh, met inschrijvers? Nee, nee, ik kan uh, voor beide dagen, zowel zaterdag en zondag, hebben we nog een aantal plekken vrij. Dus, uh, dus als er nog uh, <laughs> Zandvoortse kunstenaars zijn die ja. wat maken en willen verkopen, die kunnen zich aanmelden bij jou. Ja. Uh, 3 en 4 is zaterdag en zondag? Ja. Klopt. Ja. Hoe laat ga je uh, inrichten? Uh, nou, de bedoeling is dat vanaf uh, tien uur de bezoeker uh, de kunstenaars uh, al kan zien. Dus ze, ze dus moeten vroeg voor, zijn? Ja, dus ze moeten vroeg zijn. Dus zeg maar, als hun ze rond een uurtje of negen aankomen, dan zorgen wij gewoon dat de tafels allemaal uh, gewoon klaarstaan. En dan... zie het werk van Erik in... Oké, nou mooi. Ja, dat zit er wel dik in. En hoe laat ga je het weer opruimen? Dat het is natuurlijk iets wat langer Ja, vanaf uur, zes uur. Want dan begint natuurlijk ook het diner daar. Het borreluur en... Ja, dat dus we hebben gewoon besloten van 10 tot 6. Maar is het nou echt ongelooflijk druk, dan heeft Centerparks ook aangegeven, dan is het er altijd uitloopmogelijkheid in. Oh, okay. We gaan ook hun best over, ook voor extra vertier. Dus we ook net als, hè, dat je daar waxhanden kan laten maken, hairbraids, oh, uh, ja. okay, uh, ja. kinderen kunnen gesminkt worden. Dat wordt allemaal oh, vanuit Centerparks verzorgd. dat leuk. Dus dat is echt superleuk, dat ja. er dus ja. gewoon ongelooflijk ja. veel vertier zal zijn. Oh, ja. Nou, dat, leuk, uh, mensen, dat nog, wordt een... een leuk, ja, ook oh, oh, nog. Oh. Dat ja? wordt zeker een ja? leuk weekend. Ja. Als je zoiets doet, hm. en het is leuk, dan ga je natuurlijk ook denken van nou misschien moet ik het nog een keer doen. Jazeker, het zal ook een tryout zijn. Ja. Uh, als het van beide kanten bevalt, dan uh, uh, is het eigenlijk een soort van... Uh, van de zomer bijvoorbeeld konden we heel vaak kon het niet doorgaan vanwege het weer. Nu oh. heeft Centerpark aangegeven van, als het nou bevalt van beide kanten, dan kunnen dus met slecht weer, kan het dan weer daar plaats gaan vinden. Ja. Dus dat is helemaal top. Als er dus kunstenaars van heel het land komen, dat ze niet na twee uur in moeten pakken, ja. maar dat ze dan dus de mogelijkheid hebben om dan dus in de markt te gaan staan. Ah, er wordt een dat snel schakeling. Het. Ja. Uh, je hebt je dagen, heb je staan en ja. dan komt iemand de zand voor. Hey, het is niet zomaar mooi weer. Ja. Ja. Ik, wat? We bellen Centerparks en we komen ik nu Erik, ja. Erik met een hoop markkraan. <laughs> ja, maar dat is een leuke deal. Jazeker. Ja. Dus het is spannend. Nou, Jos, het ja, moet gewoon een succes worden. Dat, uh, op het moment dat het zeg maar, dit weekend goed bevalt, dat we ja. het dan zeg maar, nu gedurende de winterperiode misschien maandags of zelfs twee wekelijks zouden kunnen Kijk, doen. Ja. Ja, je hebt natuurlijk in, uh, in Centerparks uh, vrij wisselend. Het publiek hè? Ja. Maar je hebt ja. mensen voor een weekend. En ik ja. denk ja, dat maximaal de iemand week. daar drie weken ja. zit. Ja. En dan is hij aan het verhuizen waarschijnlijk. Ja. Ja. Maar de doorsnee is een week of zo. Ja. En dan zou je om de 14 dagen, drie weken toch wel weer een leuk evenement ja. ja, hebben. Uh, ja, dat zou uh, ja, leuk uh, zijn. Ja, nou, dan moeten de kunstenaars leuk. echt wel gaan dringen ja. bij jou. Ja, nou, dat hoop ik. Dat, is de dat al zou wel heel erg mooi ja. zijn, inderdaad, dat ja. je uiteindelijk dan ja. het echt voor het uitkiezen hebt. Ja. Nou ja, nogmaals, ja. mochten er uh, artiesten zijn in Zandvoort en Omstreken die dit horen, dan uh, meld je aan. Ja. En uh, je krijgt zelf wel een plaatsje. We gaan toch weer richting uh, de zomer. Mm -hmm. Komen er weer kiosken hier, dit, uh, dit... Jazeker. Ja, zeker. Ja, ja hetzelfde als uh, vorig jaar. Ja. Drie stuks weer. Niet meer, hè? Gewoon drie, nee, hè? Nee, ja. het, het, het, voor zover ik weet, ook, mm. voor zover mijn informatie reikt, uh, blijven het er gewoon drie. En de middelste uh. die nemen jullie weer in beslag. En de ja, middelste ja. nemen ja. wij weer in ja. beslag. Ja, Neemt. bovenaan uh, mango's. Ja. Uh, Daarbovenop, want dat is eigenlijk jouw centrale punt, mm -hmm. uh, komt ook de markt weer op, op de boulevard. Ja, ja uh, voor de, de, ja, de boulevard. Ja, ja. ja zeker, ja. Dat is wel de bedoeling. Ja. Ja. Leuk hoor. Wordt er ook weer gespoten met verf? <laughs> <laughs> gespoten met verf? De krijt? Ja. ja. Die, ja. Uh, nee, nee, nee, de street art gaat uh, dit jaar nee. uh, gaat niet door. Nee. Maar misschien dat we nog wel iets leuks waar we met kinderen nog wel met stoepkrijt gaan doen. We doen we gewoon ja. vanuit, vanuit onszelf. Hè? Dus, mm -hmm. Ja, mm -hmm. goed, er, zijn, er zijn weer genoeg plannen om uh, het boel. Uh, om, om de, de zomer door te komen. De zomer we denken, ja, ja, ja, ja, door te komen en ja, ja. op te ja, leuken, ja, ja, ja. inderdaad. Het, het plein is natuurlijk, uh, wordt, wordt vernieuwd. Ja. Het ja. vervuilingsplein bovenop. Dus ja. dat wordt ja. al uh, een stuk mooier. Ja. Ja. Ja. Dus dat, dat geeft het geheel ook alweer meer uitstraling. Ja. Dus nee, we, dat, betreft, dat hebben we wel zien in de zomer. Ja. Ja, nou, Leuk he. hoor. Ja. Ja. Leuk in ieder geval gaan we naar de wintereditie van de Boulevard, maar dan yeah. geen boulevard, maar de Marktdam. Hmm. Uh, wens jullie heel veel plezier. Ja, 3 en 4 februari. Het is nog een, uh, een paar wekjes. Uh, Gaan we knallen en dan komen nou, we kijken. Ja, leuk. Nogmaals, dank voor de uitnodiging. Ja, meld je aan. Meld je aan. Veel succes. Heel veel succes, succes en uh, veel plezier. Dank jullie wel. Dankjewel. dankjewel. dankjewel. Just move on up Toward your destination Take nothing less Than the suffering best Do not obey You no must be forsake But you can pass the test